Hmm, dat is nog wat makkelijk. Hij heeft het al gezien, komt recht op ons af. Zo nou maar eens dat meneer geen flair heeft. Of hij is blind. Zo, wat is dit voor een ontvangst? Hoe weet u dat we juist u moeten hebben? <laughs> Laat me niet lachen. Of vergis ik me zo. Nee, nee, nee, zeker niet. Commissaris Oldson wil ik een gesprekje met u hebben. Dus als u zo vriendelijk wilt zijn om maar met ons mee te gaan? Ja, is die vent gek, zeg. Ik ben er toch twee weken geleden nog geweest. En ik heb hem niet meer te vertellen dan toen. Ja, daar moet u maar met hem over praten. Wij hebben alleen maar onze instructies op de volg. Oh, best, best. Maar luister eens, jullie moeten me toch voor het domme eerst naar mijn huis in Mestra rijden. Ik wil me wel even verkleden. Dat restje weten jullie wel. Nee, ben jij nou helemaal? Je kunt toch niet commanderen? Oh, we kunnen wel even langs een huis rijden. Waarom niet? Nou, dan wachten we op. Ja, meneer Roos, gaat u zitten.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 Nou, zit u toch wel naast hoor. Zou u dat het afgelopen vrijdag was? Precies. En toen was u natuurlijk op stap, meneer Roos. Of op, op een vlucht liever gezegd. Maar waar waren we dan wel afgelopen vrijdag? Nou, <laughs> kijk eens waar u was. Dat, dat weet u, meneer Olson. Maar ik was vrijdag in Lissabon. We zouden in Lissabon aankomen om uh, 14.45 uur. En we uh, hadden 10 minuten vertraging. Ik heb vrijdag gegeten en geslapen in hotel Tivoli, geen mm. gecontroleerd kan worden. Mooi, mooi, mooi. Een erg mooi alibi, meneer Roos. U hebt me niet teleurgesteld. Maar uh, de heren Malmström en Moreen waren toch niet in Lissabon, wel? Nou ja, waarom zouden die in godsdomme Lissabon zijn? Niet dat het mij wat aangaat, uh, wat Malmström en Moreen uitvoeren. Nee, nee meneer Roos. Nee, Nee, nee, heb ik al zo waar gezegd. En kijk, wat van wat, wat, wat vrijdag betreft.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 Als de meneer, de minister, ter beschikking van Boeldozen wil blijven. Ja, dat zou mij benieuwen. Ah, heren, dit is Philip Morrison. Ah. Ook oh, goeiemiddag. Meneer Morrison blijkt een goede bekende van Malmström en Moreen te zijn.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 Zes doosjes negen. Een uh, speciaal soort condoos. Omgedaan zien ze er ongeveer uit als... Uh, gummiknuppels met een donkerblauw uniform en een roze snoet. Moet jij eens even horen. Gaan op met dat papiertje. En meneer Morrison, u hoeft niet bij te dragen tot het amusement. Leuk zijn kunnen we zelf. hoe oh, oh, kunnen we dat. Uh, laten we ons nu met de belangrijke zaken gaan bezighouden. Repeteren. Maar wat moet ik nou eigenlijk met doen? Uh, we stellen ons de situatie voor. Hè? Wie belt aan? Colbert. Juist, uitstekend.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 Ja, en je met getrokken wapens binnen en omringen de misdadigers. Precies, zo moet dat. Dan kom ik de kamer binnen en arresteer ze. Uitstekend. Jullie kunnen dit zelfs opdreunen. Nou, en hiermee zijn de mogelijkheden dus uitgeput. Alternatief vier, de gangsters doen open en mij, ons allemaal en alle agenten en de honden neer met hun machinepistolen. En gaan dan op de vlucht. Maak je geen zorgen. Ten eerste zijn Malmström en Moren een heleboel keer gepakt zonder dat er iemand gewond is...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 Zorg dat jullie klaar staan, mannen! Martin, <middels> je had ons moeten zien. Het leek wel een onvervalste Amerikaanse gangsterfilter. Wat Mauritsen had gezegd, dat leek helemaal te kloppen. Nou, daar stonden we dan. Larsson en ik, allebei tegen de muur aangedrukt, hij met de pistolen aan. En achter ons was het trapprop vol mensen. Agenten, traangasman, hondenbegeleider, de hond, twee nieuwe rechercheurs en nog twee specialisten met machinepistolen uit Koningop. en vesten uit koning op. En wat bedoelde Olson zelf? Nou, er werd beweerd dat hij in de lift zat. Aha. Nou moet je horen, ja. nou had ik begrepen dat ze er binnen van alles in voorraad hadden. Hmm, hè? Wapens, maar ook bergen ganzenleverpastei en Russische caviar. En jongen, terwijl we daar stonden te wachten nadat we aangeklopt hadden, moest ik daar steeds aan denken. Wat er met al dat lekkere eten zou gebeuren als we die twee weggevoerd hadden. Dat je die misschien op een kopje van ze willen overnemen Ja, dat zo. zou nog niet eens een gek idee geweest <laughs> zijn. Wat ze heling zijn, heling, heling. Russische heling. Kaffee, ja, die met dat gele dekseltje je ja, ja, ja. Maar goed, wij kloppen weer. Mm -hmm. Zoiets, hè? Maar niets. Niemand. Volgens plan wachten wij tien minuten. En mijn maag gaat een keer, joh. Verschrikkelijk. Enfin, toen werd Larson ongeduldig. Hij kende het plant tot in de kleinste details, maar hij piekte er niet over zich eraan te houden. Ja, maar je kunt het wel kennen, die was echt het, een rammer niet. Ja, natuurlijk, ja. Maar dat deed hij dan ook. Een levende stormramp van 108 kilo. Ja, ja, ja. Maar wat niemand had kunnen voorzien, was dat die deur helemaal niet goed dicht zat. En dus openvloog alsof er helemaal geen deur was. En vriend Kuntval, bij gebrek aan weerstand, vloog dus dwars door de kamer, zonder dat hij de kans kreeg te remmen. Knalde dwars door het raam tegenover de deur. En, ja, dat dwars doorheen, op de zesde etage. En met zijn hele lijf.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 een van de jonge agenten komt het eerst binnenholen en ziet ons worstelen in dat raamkozijn en geeft stop. Politie, begint te schieten. Raakt niets en niemand. goddank, behalve dan die arme hond die ook binnenkomt. <lacht> nou, lach nog niet zo stom, Martin, Lach nog niet. Eén kogel perforeerde de warmwaterleiding. En een lange straal heet water spoot door de kamer. En raakte de andere agenten die allemaal begonnen te brullen. Want kijk, daar zijn nee. kogelvrijvesten vesten niet op nee. de been, hè? En toen begint die hond iedereen te bijten. <laughs> het was een gekke huis. Ja. En al die tijd kon ik niks anders doen dan Gunfeld bij zijn benen vasthouden. Ja, en om alles nou nog erger te maken, smeet de traangasexpert twee rokende granaten naar binnen. Nou, zie je het nou voor je, hè? Ja. Al dat het hete water, gas en stoom. Niemand kon iets zien. Iedereen huilde, hoestte, kreunde, vloekte. En als klap op de vuurpijl kwam boeldozer Olson binnenhollen en riep.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 Oh, op die meneer. Hier heb ik een mats, lief meneer. En zegt u begraafd dat het altijd dezelfde grote eer is om een matsgast te hebben. Schitterend geniaal. Wie zegt dat? Bulldozer Olsen. Die is of eerst ziek of totaal waanzinnig. Nee, niks hoor. De toestand waarin Bulldozer zich bevindt, Westenbund valt wordt aangeduid met het woord euforie.